Buma Cultuur, die de cijfers op het festival Noorderslag bekendmaakte, heeft nog geen gegevens over 2012. De dansmuziek is de belangrijkste exponent bij de export van Nederlandse muziek. Vooral artiesten als Tiesto, Armin van Buren en Afrojack hebben veel succes in het buitenland. In het populair klassieke genre blijft André Rieu het goed doen. Ook de metalband Within Temptation is populair in het buitenland.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 Bij het EK schaatsen in Heerenveen domineren de Nederlandse vrouwen na de eerste dag het algemeen klassement. Irene Wus staat eerste door een overwinning op de 3000 meter. Ze wordt gevolgd door Antoinette Jong, die tweede staat, Linda de Vries, die derde is en Diane Valkenburg. Bij de mannen bleef Sven Kramer ook na de 1500 meter eerste, al was zijn achtste plaats op die afstand teleurstellend. De Noor Bokko verdrong Jan Blokhuizen van de tweede plaats in het algemeen klassement. De mannen rijden morgen alleen nog de 10 kilometer. En de vrouwen de 1500 meter en de 5 kilometer. Het weer vanavond en vannacht alleen in het uiterste zuiden: kans op wat sneeuw. Morgen in het noorden en midden, midden van het land: zonnig. In het zuiden, pas in de middag wat zon. Maximumtemperatuur temperatuur morgen rond het vriespunt. Dit was het. De...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 Daar heb van het tweede deel van de Entertainment Show... Michael Jackson van het album Thriller... Nooit als single uitgebracht... Maar wel extra fijn... Baby Be Mine! Het is uh, acht over 6... En uh, ik zei het net al... Um, er is bekendgemaakt... Welke namen... De kinderen hebben gekregen die in 2012 zijn geboren... Ben je benieuwd of er roos zijn geboren? Ja, ik ben wel benieuwd. Er zijn dit jaar... 2012... 50 roos geboren... 50 maat. 50. Nou ja, dan zou je denken van uh, hoeveel Rudy's zou dan ja. niet zijn. 6. <laughs> dat vinden ze geen mooie naam. Nee, blijkbaar. Nee, echt. De meest gegeven namen zijn uh, de meisjes. Emma, 680 keer. En Sophie, 679 keer. Okay. Dus straks zit je als leraar in de klas. Emma, Sophie, Emma, Sophie, Emma, Sophie, Emma, Sophie. Er zijn ook een paar jongens natuurlijk. Daan, 864 keer. En Bram op nummer 2, 840 keer. Als jij je kind een naam zou geven, weet je het al? Nee. Nee, ik ook nog niet. Er zijn ook natuurlijk wat opvallende namen. Waaronder Xavi. Ik heb het gevoel... Uh, voor mij was dat niet een hele bekende naam. Maar ik heb het gevoel dat het ook een beetje met die Barcelona-spelen te maken heeft. 186 keer. En dan de meest opvallende. Echt de meest opvallende. Wat ik heel erg apart vond. Er is één iemand. Dat het trouwens mocht. Vind ik al heel raar. Die heeft zijn kind Adolf genoemd. Dat kan, dat kan toch niet, hé? Nee. Ik vind, toch, ja, ik vind het belachelijk, hoor. Maar ja, dat, dat kan aan mij liggen. Adolf, kom hier. Adolf, Adolf Nou ja, dat hier. Heeft, een, heeft een bepaald kom hier. verleden, Adolf, toch? kom nu hier. Dat kan niet. Nee, nee dat, uh, dat kan niet. Nee. Hé, hey, um, er zijn 19 jongens die Henk heten. En vier meisjes die Ingrid genoemd worden in 2012. Ik denk dat Geert Willows dus echt nog iets moet gaan verzinnen... om dat te veranderen voor deze generatie. Zeer van Zandvoort met Aha, Take On Me. Het is Entertainment for You. Het is uh, bijna tien voor half zeven, het begin van je zaterdagavond. En ongetwijfeld heb je het vast wel gehoord. Ik niet. Dit liedje. Nee, jij niet. Je hebt een van de weinigen. Het is heel erg populair geweest deze week. Het is Puccino Pio en Het Kuikentje Piep. Klein stukje daarvan. Op de radio is een kuikentje. Op de radio is een kuikentje. het kuikentje. Piep. En kuikentje. Piep. Nou, dit is in Nederland Nederlands, hij is in vele talen gemaakt, waaronder in het Spaans. En het Engels. Nou, je kan nagaan als je dit meerdere malen per week moet horen, dat je helemaal gek wordt, maar. Nu is het zo dat Ruben Heijn, een van de beste jazzzangers van Nederland... dit heeft gecoverd. En dan klinkt het opeens wel heel erg leuk. Het klinkt zo, Ruben Heijn doet Kuikentje Piep. De radio is een kuikentje. De radio is een kuikentje. En kaga beep en kaga beep en kaga beep en kaga beep en kaga beep en kaga beep Hey hey op de radio is ook een kip Op de radio is ook een kip en kip dok dok en kip dok dok en kaga beep en kaga beep en kaga beep en kaga beep Op de radio is ook een haan Op de radio is ook een haan en haan kokel kokel kip dok dok en beep, en a beep, en a kagak beep, and a beep. Ja, op de radio is een uh. op de radio is een kalkoon. Koon, kloo, kloo, en ik hanku, kluk, en ik heb dog, dog, en a kagak beep, en het kagak beep, beep. Ja, het En de ratouk, een kugel, een kugel, een de een kugel, een kugel, een de een kugel, een en de kugel, en kugel, een En de kugel, een de een kugel, een kugel, een kugel, een kugel, een And talk talk talk, and beep beep beep, and talk talk talk, and go glue glue, and go go glue, and go glue glue, and go cuckoo, and, song, and song, song. I wanna go I wanna go And beep beep beep, and talk talk talk, and talk talk talk talk. We keep on talking. hey hey hey. -hey, -hey, -hey. Ja, nu klinkt dat opeens wel leuk, hè? Dat, dat Kuikentje Piep. Ja, wil je hem nou terug horen? Of wil je hem nog een keer horen? Ruben Heijn covered Kuikentje Piep. Dat is de titel die je kunt vinden op Soundcloud. Daar staat deze: Stay Gold, Wallpaper Keer, vast wel. Dit is een nieuwe single.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 that it was.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 Zusters, echt een classic in deze Nederlandse uh, nederpop. Ik ben het nog verliefd. steeds hoor. verliefd. Oh, dat is uh, goed om ja. te horen. Vanavond ga je weer met je schatje uh, het wat leuks doen. Ja. Je bent goed <laughs> bezig. Zometeen hier, Popster Henry, wat is gebeurd in het land? Je hoort het zometeen. Yes, yeah. dude. Yeah. is nieuws met popstar Henry. Oh, wat is wat het Het enige andere nieuws met popstar Henry. Ja, en ook in het nieuwjaar zijn we er gelukkig weer bij daar zijn we heel erg blij mee. Henry, goede avond. Ja, goedenavond, uh, ja, goedenavond. Ja, goedenavond, Rudy. Goedenavond, Henry. Ook. Dus uh, ja, in ieder geval nog, uh, jongens, allemaal nog de beste wensen. Ik weet dat het een beetje laat is, maar ja, ja ook. we hebben nog niet een uitzending. <laughs> ja, we hebben hier nog niet gesproken, maar um, we spreken het af, we doen het nu. En dan is het meteen klaar. Henry, beste wensen voor 2013. Ja, de beste wensen, ja, Henry. Jongens, allemaal de beste wensen. En ik hoor, ik hoor ook weer op de achtergrond bij je hoor. Ja, natuurlijk ook. En ja, er ja, ja, ook weer bij. Oké, we dat ook in ieder geval weer gehad, jongens. Hè. Goed, ja, ik zeg al, ik zit momenteel in de auto. Ik ben even naar verzoek geweest vandaag. Uh, okay. Ik heb niet vertellen wat ik gedaan heb, maar dat komt kom nog wel. Bloed, zweet uh, en tranen. Uh, ik zeg niks. <laughs> Dus, uh, maar in ieder geval, jongens, uh, ik heb wel really hier wat gevonden voor jullie. Ja, ik ben benieuwd. Ja, uh, nou, Sylvie van de Vaak, goed mee trouwens. Ze dus zegt van, ja, ze oh. uh, ja, is in ieder geval weer helemaal uh, bijgekomen een beetje. Van alle perikken natuurlijk die eromheen gaan. Ja. En, uh, ja, ze met hebben het ze maar gelijk mee gebroken. Ja, en terecht. Ja, want die, die maakt je hartstikke wild natuurlijk. Ja. En als je daar, even, daar ook uh, geloof aan hecht, dan heb je natuurlijk een dik probleem, hè? Ja. ja. Dus, uh, maar goed, dat gaat dus helemaal goed komen met haar, hè? Ja, dan we toen gezien dat uh, Sophie en Xander de Boussigné, die... Uh, ja, ja, dat is wel weer ernstig nieuws, ja. hè? Ja, dat was uh, niet, niet, uh, niet echt omvrondig van te worden, natuurlijk. Nee. En, uh, maar ja, ik hoop allemaal het goede voor hen, natuurlijk. En uh, ook vanuit deze kant natuurlijk. En ik denk, ik denk ook namens jullie dat ze dat in ieder geval uh, gauw weer opknapt. En uh, dat ze zich er goed erin slaat, he? Ja, want wat heeft ze? Uh, er zou een uh, buiktummel bij haar ontdekt zijn. Ja. Ja, ja, het is nog niet bekend of het goed aardig of kwa kwaadaardig is. Maar het is natuurlijk wel even ja. een stressvolle periode, hè, voor Sander en Sophie. Ja, dat, dat, dat lijkt me toch wel, hè? Dus eh, laten we even het, het goede voor de hoop in ieder geval. Ja. Dus deze kant uit eh, wetenschap. En ja, goed, jongens hebben we natuurlijk gisteren weer uh, de voice kids kunnen zien. Ik heb hem helaas niet kunnen zien, want ik uh, moest werken in de zaak. oké okay. En er uh, was zo weer 2,6 miljoen kijkers. Ja, op. echt veel, hè? Ik, als ik eerlijk ben, ik kijk niet meer omdat ik een beetje voice moe ben. Roy, heb jij het gezien? Ja, ik heb uh, een deeltje gezien en ik kwam ook een bekende van ons tegen. Ik weet even niet het meisje van uh, hoe ze heet, maar iemand ja. van het OK-team. Okay oh, oké, Franky. Oké, oké. Precies, ja. Oké, okay, ik, ik zou ook niet weten hoe ze, hoe ze heet, even op dit moment. Maar uh, nee, ik ben benieuwd. hoe ik de volgende week even goed kijken natuurlijk. Is het ja. door? Uh, geloof ik wel, ja. Oké, okay. het goed had. Nou, leuk. Oké, okay, wacht wachten we even af. Ja, in ieder geval, er waren 2,6 miljoen kijkers, geloof ik. En uh, ja, is waren een beetje concurrenten van het schaatsen natuurlijk, want daar je 1,8 miljoen mensen naar. Oké. Okay. Dus er uh, hebben heel veel mensen op de weer aan de buis geluisterd gezeten natuurlijk gisteravond. Ja, ja, vrijdagavond hè. Vanavond begint ja. een, nieuwe, een nieuwe seizoen van de TV-kantine om 8 uur. Ja, uiteraard hè. <laughs> Maar... Ja, goed jongens, ik, ik, ja, ik ben natuurlijk onderweg momenteel, ik ben zelf aan het rijden. En uh, oh. ik, ja, als ik gepakt word, dan uh, heb ik natuurlijk... We houden goed. het kort, we houden het kort. Dus, uh, ja, ik heb op dit moment eventjes, uh, ja, ik heb ook dat Lens Armstrong, die gaat bekendmaken of hij uh, wel of geen doping uh, gebruikt heeft. Nou goed, dan wachten we maar eens even af natuurlijk. Ja, hè? bij Oprah doet hij dat. Komende week is dat op tv te zien. En, uh, nou ja, we weten snel meer als het goed is. Ja, precies dus. Hoor. Ik ben benieuwd wat hij uh, uitgetreden heeft. Ja. Goed, in ieder geval, jongens, je moet op een gegeven moment... Ja, ik hoor je Tom Thomas schreeuwen, Henry. Ga rechtsaf. Ja, Keer ja, uh, om. Ja, precies, daarom. Ik ga het helemaal fout hier. <laughs> maar goed jongens, in ieder geval volgende week. Dan gaan we weer, weer, weer een beetje langer uitzending te maken. Ja. En dan uh, zijn we weer live uh, en dan hopelijk ergens op de parkeerplaats. Ja, en laten we afspreken dat we in 2013 een keer langskomen bij je. Is afgesproken jongens. Oké, okay, doen, doen, doen we dat. Hè? Henry, dankjewel. Volgende week doen we wat langer. Maar um, ik wens je alsnog een fijne avond. En een hele fijne avond en uh, jongens, toj toj hoi. ik hoi. wel wel een beetje sneeuw warm bij jullie ook. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het zien. We gaan het zien. Oké, okay. hoi. Okay,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 Had to be when I heard you say what you said to me. do every do inside, look like you're working up an appetite. for the I'm jagged, by then I just sat at the back. Keeping you out the way you act. Every string attack. Getting out of line, I'm making you back in your place. Yeah. All is well and all is good. Cool, so stay in your place, don't be no fool. get along, right? You look like the type that would try to like. mm -hmm. Best off being a friend to me. You don't want to love in me. Better play it cool. I don't know what I might do.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 You work up an appetite for the night. Take it. Buy it, I just added the bag. Keeping you out the way you had. Give me strength and that. Getting out of line, I'm taking you back. Be dope. Ja, ik het Nieuwe muziek van Ben Purse. En wat een fijn liedje. What Am I To Do. En het origineel is misschien nog zelfs iets beter. Het origineel is van Anthony Hamilton. Even een klein stukje, die klinkt zo. En dat was echt de soul. All is well and all is cool. Stand your place. don't be no fool. Get along, Dat is origineel, dus van, uh, van het liedje hier voor Anthony Hamilton. En ik zal morgen, tijdens zondag in Kemmerland op CFM ik het origineel van Anthony Hamilton draaien. Vanaf twee uur op CFM Zandvoort. Afgelopen week had ik met een vriend van mij over FIFA: het voetbalspel op ja. de Playstation. Heb je dat wel eens gespeeld? Volgens mij niet, hè? Nou, wel eens. Maar jij bent geen vervent fan nee, van Nee, nee, Ja, ik speelde nee, al nee. sinds FIFA 98. En wat hadden, het over de soundtracks. Dus bekende liedjes die bij dat spel paste. En hoorden. En waaronder Blur, Songtoe, was een hele bekende. Maar er was één liedje en dat is mijn favoriet. Het was van FIFA 2000. Het was van Robbie Williams. It's only us. And they want us to grow up. To get a job, we all need a decent rock. Where it's all kicking off, yeah. baby, it's all. Cheaper thrills since the price went up on pills. From Stoke Cotton to Beverly Hills, we know it's ours. J.B. Williams van, uh, FIFA 2000 en ik uh, hoorde het ik dacht, vind ik leuk om nog eventjes te draaien. Vind ik hey, leuk. Um, in totaal in 2012 ja. keken we 196 minuten per dag tv. Zo. Ja, ik denk dat ik zelf het gemiddelde aardig omhoog hou. En dat is uh, precies vijf minuten langer dan 2011. Maar dat komt vooral dan door de sportevenementen, het EK voetbal, uh, gewoon de hele sportzomer. Ja, en ik denk dat het ook wel te maken heeft dat er meerdere leukere televisieprogramma's op de hele zijn. Ja, jaren, vind je dat? Het afgelopen jaar hebben ze best wel mooie tv-programma's gemaakt. Ja, vind ik ook wel. Vooral RTL 4 heeft heel erg hoog gescoord. Met The Voice, natuurlijk, The ja. Voice Kids, TV-kantine. Ja. Ik hou van Holland. Ja, precies. RTL is toch wel echt uh, de nummer 1 op tv-gebied, ja, hè? Op dit, dit moment jaar. wel, en uh, ja. Ja, gaat het ook, uh, ik denk dat het veel meer gaat worden ook omdat uh, de publieke omroep dat natuurlijk bezuinigen. Ook, uh, moet bezuinigen ja. en veel minder arrangementen gaan maken. En ik denk dat dit jaar ook toch wel SBSS wat hoger gaat scoren. Ja, nou ja, ik ben benieuwd, we gaan het afwachten. Um, we keken het meest naar de EK-wedstrijd Portugal-Nederland. En daar keken net geen 8 miljoen Nederlanders naar. Oké. Okay. Verder, um, koffiedrinkers? Ja. Drink je regelmatig koffie? Nou nee. Nou ja, dan heb je minder kans om depressief te worden. Oh, dan moet ik het snel gaan drinken. <laughs> Want uh, wie dagelijks vier koppen koffie drinkt, tien 10% minder kans op depressiviteit dan niet-koffiedrinkers. Dat is uh, gebleken uit een Amerikaans onderzoek. En wat een mogelijke oorzaak is, is niet onderzocht. Ja, hoe kom je dan bij het antwoord? Dat ja. is, vind ik zo raar. Ik zou zeker die uh, ene uh, arts uh, verzorgen hebben die nu in de ja, ja, Ja, precies, dat gebeurt zo. <laughs> Echt belachelijk. Je zegt het wel, maar. Waarom is niet onderzocht? Chill, wat, wel, wat wel is onderzocht dat drinkers van light drankjes ja? juist oh, meer oh, oh. kans hebben om depressief te worden. Ik drink alleen maar light. <laughs> maar weet je hoe dat komt denk ik? Omdat je denkt van light, oh ik drink, eet en, drink en eet light. Dan val ik misschien meer af. Nou daarom en dat, drink ik het niet. Nee, maar sommige mensen wel. Ja, en daarom. Uh, en dat gaat, gebeurt toch niet. Nee. Dus dat je dan een beetje teleurgesteld bent. En dan nieuws wat ik wel interessant vind. Want over tien jaar zal de eerste mens op Mars wonen. Nou, dan zou je denken van, oh, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Alleen, ben je op mars, kan je niet meer terug. Oh. Zover is de, is, de, is de techniek nog niet. <laughs> ben je eigenlijk op mars, kan je niet meer terug. Nou, ik denk dat je toch die keuze niet kunt maken. En um, ja, wat ik ook een opvallend bericht vond van afgelopen week... was van wethouder Bert Wassink. Volgens mij wordt hij tegenwoordig ook wel Plassink genoemd... van de Drentse gemeente Aa en Hunsen. Hij zei namelijk dat iedereen moet plassen onder de douche omdat dit oh ja. goed voor het milieu is. Plas je al met de douche? Heerlijk? Nee. Ik ook niet. Nee. Ik weet nee, ook vies. niet waarom. Ja, ik, ja. Ik plas gewoon, als ik ervoor ga douchen, even zeiken nog en dan uh, douchen. Ik doe het ook niet. Het scheelt toch een aantal keer doordrekken, dus op zich, uh, op zich snap ik het wel. Maar ja, um, hij zegt dat we dat uh, moeten doen. Het scheelt hij heeft natuurlijk wel gelijk. Alleen ja, ik weet niet echt of het gaat helpen, want um, wat ik nu doe, ik ga nu minstig, minstens uh, zeven keer per dag douchen. En dan kost het opeens wel heel veel water. Dus dan schiet het niet op, natuurlijk. Nee. Goed, NT moet veel. 10 voor 7. Ja, nog 10 minuten. Begin je van je zaterdagavond. Oeh, nog 10 minuten. Dit is lekker, zeg. Het is Bran Fan 3000. En Curtis Mayfield. Dit is astound. <laughs> Wat zei je? <laughs> Wat zei je? de hey. time is nou op ZFM Tot zover deze Entertainment for You Volgende week weer een nieuwe editie Ja, ging lekker hè? Ja, ik vond het gezellig Gezellig. Het fragment van André Pronk, die hebben we vandaag in de maling genomen Komt zometeen op het internet We zetten hem er zometeen op Voor de rest, uh, volgende week een nieuwe editie Roy, fijne avond Ja, jij ook Dankjewel en uh, tot volgende week. Ja, morgen een nieuwe zondag in Kenmeland. Ook met mij weer vanaf twee uur op ZFM Zandvoort. En zometeen de herhaling van de Eurobreakdown. Fijne avond. I'm a movie Who cool sell out in the stores? You tell me who flop? Who cop the blue drop? Who jewels got pop Who's mostly go she down to the blue drop? The same old pimp. Lace. You know ain't nothing changed but my limp. Can't stop shot, see my name on a blimp. Guarantee me, so it shells full a level up. You don't believe no all in world, nigga double up. We don't play around, it's a bad lay down. Niggas didn't know me, 91. Bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no P&D, niggas hold me down. Cooler, school me to the game. Now I know my duty. Stay humble, stay. Low blow like Houdini. True pimp niggas, put no dough on the booty. When I yell, they yell, go mate. Steal, go your cutie.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 I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. I know oh, oh, oh, they want from me. It's like the more money we come across, the more problems we see. I know what oh, oh, oh, they want from me. It's like the more money we uh. come across, the more problems uh. we see. Uh. P I G P O P P A. No info for the.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 Gats and holsters, girls on shoulders. Play what I told you, be a mic to me. Cruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boot too much. I guess it's because you want the lane, does too much. We lose my touch, never that. If I did ain't no problem, and get the gap where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side side and keep hands high. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5